Juris Stubenitski met het NOS-journaal. Joodse instellingen in Rotterdam en Den Haag krijgen permanente bewaking. Dat heeft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding besloten. Er zouden geen concrete aanwijzingen zijn voor een aanslag. Eerder werden bij Joodse instellingen in Amsterdam politieposten geplaatst. Aanleiding was de aanslag op het Joodse museum in Brussel. Sommige managers in de publieke en semi-publieke sector... mogen meer blijven verdienen dan een minister... Minister Plaster kon daarmee tegemoet aan een eis van de VVD. Die partij was bang dat goede mensen door de salarisbeperking... zouden weglopen naar het bedrijfsleven of het buitenland. Met de wet wil het kabinet de topsalarissen in bijvoorbeeld de zorg... het onderwijs of bij woningcorporaties verder verlagen. In het centrum van Hongkong zijn activisten opnieuw slaags geraakt met de oproerpolitie. De activisten probeerden een tunnel bij het kantoor... van stadsbestuurder Leung te bezetten en zetten er dranghekken neer. De betogers willen dat Leung, die pro-Peking is, opstapt. In de Saoedische hoofdstad Riyadh is een Amerikaan doodgeschoten. Een landgenoot van hem raakte gewond. Volgens de Washington Post zijn de Amerikanen wapenhandelaren... die voor hetzelfde bedrijf werken. De dader, een Saoedier, zou een collega van hen zijn. Het EK-kwalificatieduel tussen Servië en Albanië... is definitief gestaakt nadat er boven het veld een drone... met een Albanese vlag was verschenen... Toen een Servische speler de vlag naar beneden wilde halen... ontstond een vechtpartij tussen spelers van beide landen. De Engelse scheidsrechter besloot daarop een einde aan de wedstrijd te maken. Dick Advocaat is de bondscoach van Servië. Het weer, vannacht lokaal wat regen, het koelt af tot ongeveer 10 graden. Morgen bewolkt en vooral in het noorden wat regen, het wordt dan 16 graden. In het weekend wordt het zeer zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS-joenade. Zin in Zandvoort? Zandvoort?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 Sing your rest while you white snake 6.9 ZFN, Zfn.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 I love Terminator, I created me a rocket just a so week